Katrien Straatman met het NOS-journaal. Er zijn vannacht opnieuw explosies geweest in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... en de westelijke stad Lviv. Mogelijk gaat het om tegenacties van Rusland... na de Oekraïnse aanval afgelopen donderdag op het Russische vlaggenschip de Moskva dat daarna zonk in de Zwarte Zee. Rusland zegt dat het schip zonk na brand aan boord. Toch voerde het daarna een aanval uit op een fabriek in Kiev... waar raketten worden gemaakt van het type... waarmee Oekraïne de Moskva tot zinken zou hebben gebracht. Britse commando's hebben in de afgelopen weken officieren van twee Oekraïnse bataljons getraind in de buurt van Kiev. Dat zeggen Oekraïnse commandanten tegen de Britse krant The Times. De Oekraïners kregen training in het gebruik van antitankwapens die Londen naar het oorlogsgebied stuurden. Dat de Britten nu in Oekraïne zijn was niet bekend. Vlak voor de invasie haalde het Verenigd Koninkrijk, net als andere westerse landen, de militaire instructeurs juist weg uit Oekraïne. Premier Johnson wilde voorkomen dat de militairen in gevecht zouden raken met het Russische leger, waardoor de NAVO ook betrokken zou raken bij de oorlog. De D66-partij top houdt al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achter, waarin staat dat een invloedrijk partijlid zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit schriftelijke communicatie die de volksstand in handen heeft. Daarin zou staan dat partijstrateeg Frans van Drimmelen in 2015 en 2016 een vrouwelijke medewerker heeft gestalkt, bedreigd en geschanteerd. Vanwege de oorlog in Oekraïne passen veel Nederlanders hun energieverbruik aan. Dat blijkt uit een peiling van het AD. 46% van de ondervraagden zetten verwarming een graadje lager, zoals het kabinet ook had gevraagd. Ook zegt een deel van de ondervraagden minder vaak de auto te pakken en korter te douchen. Het weer nog, hier en daar wat wolkenvelden, maar de zon komt er steeds vaker bij. Door 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Ook de paasdagen verlopen zonnig en ook vrij warm met maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7-Horen richting Zaanstad zijn er file bij Wormen van 3 kilometer. Zijn bergingswerkzaamheden aan de gang, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten.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 Hele, hele, hele goeie morgen. heeft het voor de westkust.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 Het is niet mijn toren, het is ons toren. Maar hoe is dat gelopen? Want um, uiteindelijk en kom ik straks op de presentatie... maar in het begin de contacten met de buurt. Ja, nou, we hebben in eerste instantie natuurlijk toen wij erachter kwamen... van ja, hoe, is, hoe, hoe gaan we dat doen? Er is gewoon een, het is een monument. En dus daar moet je op een juiste manier mee omgaan. Mm -hmm.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 Er komen grote uh, gaten in te zitten. Nou, en, ja, het, is, het is radio, dus ik kan het niet laten staan. <laughs> nou, we kunnen misschien maar een be, zei, be, beetje heb... vertellen hoe het <laughs> zit. Er uh, daar... en en door... wordt hier van alles gebladerd. Oh, ja, ja, hier is ja, ja, ja, ja. Dus, het. Uh, <coughs> we laten de basses maken, we grote ronde gaten maken we daarin.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 Of een overdenking? Ja, nou kijk, wat wij natuurlijk nu op paasmorgen gaan overdenken... is de liefde die, die je niet in het graf zoekt. Maar gewoon onder de mensen, onder de levenden. Daar moet je met die liefde aan de slag gaan. En dat zal ook de, de paasboodschap zijn dit jaar.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 Mm -hmm. Er was een korte opleving uh, midden vorig jaar. Hebben jullie toen wat gedaan? Uh, Jazeker. Ja, wij hebben. Moet ik even goed nadenken, natuurlijk. Maar we zijn wel begonnen. Uh, net voor corona. Ook met dit stuk. Uh, met mm -hmm. de drukgewinnaar, Ook onder regie van, uh, van Nathalie. Uh, ja, helaas. Uh, ja, kwam corona uh, er tussendoor. En uh, toen hebben we stilgelegen. Toen zijn we in. 2020 begonnen. met Oma's Wil. Uh, dat is onder de regie van Mark Verstee geweest. Ja. Ja, en toen kwam er weer een lockdown. En zo zijn we eigenlijk een beetje verder gegaan. Dus we hebben Oma's Wil een paar keer uh, verplaatst. En nu uh, <kijkt> ja, zijn we weer begonnen met, uh, met dit stuk. Ja, dus. Uh, we zijn wel af en toe een beetje bezig geweest. En we hebben ook nog een één acter gedaan uh, in Amuiden. Uh, onder de regie van, uh, van Nathalie ook.